Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. van mensen met te veel drank op binnengebracht op de spoedeisende hulp. Tijdens de afgelopen jaarwisseling waren het er bijna 600, ruim 100 meer dan een jaar eerder. Dat is een stijging van ruim 20 procent, zo blijkt uit een onderzoek van de NOS bij 73 eerste hulpposten. Mr. Schippers noemt de resultaten van het onderzoek schokkend. Ze kondigde maatregelen aan om drankmisbruik tegen te gaan. Bij de politie in Groningen zijn tien tips binnengekomen over de vrouw die gisteravond een baby te vondeling heeft gelegd. Het zijn mensen die de vrouw met de baby bij het UMC in Groningen hebben gezien. En ook zagen een paar mensen haar even later op het station. Het pasgeboren jongetje ligt nu in een couveuse in het ziekenhuis. Het gaat goed met hem. De vrouw heeft zich nog niet gemeld. De politie hoopt dat de bewakingsbeelden nieuwe informatie opleveren. Voor het eerst is de SP de grootste partij in de peiling van Maurice de Hond. De partij staat op 32 zetels in de Tweede Kamer, twee meer dan de VVD. De PVV zakt naar 20 zetels, vier minder dan nu. CDA en PVDA blijven het slecht doen. In de peiling staat het CDA op 12 zetels, de PVDA op 17. Bij een brand in een schuur in Babberich in Gelderland zijn vannacht 15 paarden omgekomen. In de schuur zat een paardenpension. De schuur brandde volledig uit. Het naastgelegen woonhuis bleef gespaard en de bewoners van dat huis bleven ongedeerd. Roger Federer heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Australian Open. In Melbourne was Bernard Tomic uit Australië kansloos tegen de Zwitser. Verder bereikten Nadal, Del Potro en Berlich de laatste acht... Bij de vrouwen balanceerde Kim Kleisters op de rand van de afgrond tegen Lina. De Belgische titelhoudster kreeg vier matchpoints tegen, maar wist uiteindelijk in drie sets van de Chinezen te winnen. Het weer buien, de meeste neerslag valt in het noorden. Het uiterste zuidwesten houdt het mogelijk zo goed als droog. Het wordt ongeveer acht graden en er staat veel wind. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 ...gaat in ieder geval op vol vermogen bij deze plaat uit 1984 alweer. Je hoorde Windjammer en Tossing en Turning. Daarmee werd het even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zondag in Kennemerland. Deze zonnige zondagmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, een zon gasthuisplein. Drie uur live, uh, uh.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 Does anyone wanna go walkin' in the garden? Does anyone wanna go a dance a the roof? Does anyone in the garden? anyone wanna go a dance a the roof? Does anyone in the garden? Does anyone wanna go dance upon the roof? Does anyone want to go, won't send airstone dirt again? Does anyone want to go, dance on the boat? On the town, sequence deep down. Time goes fast, do that bumper in the air. Get your puppet! Does anyone want to go, won't send airstone dirt again? Is anyone want go dance up on the blue? Come anyone want go sit in the So the don't know dun on do do do do, dun dun dun. the beat, oh oh oh oh, baby, I'm on Da na na na na na be na na na na na na na na na na na na na na na na na na the na Zeg hey. hey. Bij zondag in Kennemeland hoorde je El Jarreau met The Roof Garden. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemeland? Je, je blijft op de hoogte. En we gaan naar Tjerk voor de wedstrijd van vandaag. Goedemiddag Tjerk. Uh, goedemiddag uh, natuurlijk vanuit Haarlem Noord. Waar die wedstrijd uh, na de winterstop weer gespeeld wordt. Tussen uh, onze gezellen en uh, Bloemendaal. Ja, het is natuurlijk de eerste wedstrijd na de winterstop. Dus ik ben benieuwd natuurlijk hoe beide teams uit die winterstop gekomen zijn. Bloemendaal, wat wel uh, krachtig eigenlijk is door het vorsting is dat is uh, Joost Hopker, Ralf Bergman, Tim, Jan en Geisje uh, uh, uh, van Poelgeef. Dat betekent dat... Uh, Kevin van der Zijntje, uh, ja, van uh, die normaal 16 tweede staat, die is aan die fit in e buurtje omdat hij daar doen rare al gemaakt heeft 12 alle uh, goal. Ik dus nu weer de kans van Rob Michel om het te laten zien uh, in de eerste. Uh, dat is de goed oud, goed oud, Paul van Wingeren Die is uh, teruggehaald om een beetje routine achterin te hebben. in het uh, de eerste elftal. die is dus de eerste ontwachting uh, maakt in de eerste elftal. Uh, normaal dus in een heel lage elftal Dat toch vrij is om hier, uh, we doen er al te helpen. Om een beetje routine achterin te houden natuurlijk. Want zover is natuurlijk voor elke trainer heel lastig om te vangen. We zijn natuurlijk reuze benieuwd wat het gaat worden vandaag me dus daar wat hebben over, maar die bal niet kan aangehouden en er staat een hekkelijke strakke wind dus het is gewoon heel lastig uh, spelen. Je hebt nooit windvoordeel. De wind gaat altijd uh, ja, van je oh, was over het veld heen. Dus als je die ballen te hoog gaat spelen, dan, uh, dan waaien ze gewoon uh, heel in weg. Maar de verkeerde kant op. Het is dus ingooi in van bloemen worden. Oké, een andere zijde van het uh, veld. Oké, pakt hem op. Speelt hem naar het midden. Helemaal achterin gaat die bal naar het middenveld. Tikt hem rustig door. Dan dus zal die bal naar buiten gaan. Die bal, dan gaat er buiten. En aan de buiten toe. Is het Baide die ertussen kan komen? Markeus, pakt hem goed over. Markeus, kan die baal nou, Stel dus Stoven naar is Goes. Dat is Kevin te bereiken. Devin moet het doorkoppen. Die kan er net niet bij komen. Het is O.G. Okay, die bal bezit. Toch is Kevin heel erg lastig gemaakt. Voor die laatste man van O.G. Uh, maar hij maakt een overtreding. En dat betekent uh, op de rand een, een, een vrij trap uh, voor O.G. bal wordt klaargelegd. Kevin uh, grijpt even naar zijn voet. Het is de, de doelman die hem gaat nemen. De doelman van O.G. Tikt hem heel rustig naar zijn zijkant. eventjes. Zal die bal door het midden moeten gaan? Komt hij ook naar de snel van Jordaan. Die hem goed overpakt die bal? Plaatsen dan weer Kevin. Kevin. Kevin naar Houken uh, de Jager. jager. aan de rechterkant van het veld. Plaatsen naar. Auken de Jager aan de rechterkant. Moet de schijnbeweging maken. Doet hij het ook? Krijgt een 1-2 man om hem heen. Moet hem dan nou terug op plaatsen. Heeft die bal nog steeds in zijn voeten? Probeert een overweging te maken. plaatsen dan goed voor. En dan is het Dierbij bijgekomen. En het is er. Dan... Oh! En het was dan weer die die bal uh, goed inschoot. Maar de doelman van, uh, van uh, OG, Deven Hurkmans, die kon het net een handje ertussen krijgen. En tikte hem zo over de lat. Heet Goeie aanval van Boemerdaal natuurlijk. Een goede rol voor Auken. Die dus tussen twee, drie man door aan de rechterkant toch die bal goed uh, voor kon zetten. Het was uh, Kevin van de Zijns die door. Tikte. En het was uh, Tim Leren die hem dus uh, ja, inschoot. Aan de linkerkant die hoekschop van Aukerijager de gaat kijken hoe hij hem kan nemen. Moet even wachten tot 6-6 klaar is. Want deze vet is aan het strikken. Die staat nu over hem. Komt die bal. Komt hij over de pot. En dan staat eens goed die erbij moet komen. En die bal die gaat veel te hard door de wind. En dat uh, uh, betekent dat hij uitgaat. Aan de overkant van het veld helemaal. Een uh, meter, uh, meter of twintig uh, van de hoekvlag af. Dat is OG die natuurlijk mag over, gaan ingooien. Aan de linkerkant van het veld gaat die bal naar het midden toe. Krijgt er meteen druk van Bloerdouw op de bal. Bloed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 Op bal, wederom van Kevin van der Zijs. En Barry probeerde het om goed om door te koppen. Die bal om door te werken. maar hij kreeg hem tegen zijn hand aan. Vrije trap aan de rechterkant van hetzelfde. Van oké, Wordt meteen die geplaatst. Dan moet er Robert Jansen bij komen. Robert Jansen pakt die bal ook. En tost. oké wat wederom in balbezit komt. Is het Mark Neus op het middenveld. Die die bal overheen pakt. En meteen aan de rechterkant plaatsen Sebastian Thomas. Sebastian Thomas. stoomt op aan de rechterkant van hetzelfde. Plaatsen de Aukker Nee, Melvin. Melvin kan niet houden, die bal. Betekent nu dat Sebastian Thomas weg is. En dat er een gaatje achterin is. Komt ook heel snel eruit gecounterd, moet ook weer jagen, moet er overheen denderen om die te gaan afstoppen. bal aan de rechterkant van het veld zal nu gaan voorkomen. Ik kom niet voor, wordt aangeplaatst. En dan is het daar nog steeds, uh, al die bal en Mark weer af te pakken, lukt hem ook niet. is nog steeds, oké, wat om rond mag gaan rondom uh, de cirkel. En nu helemaal naar de buitenkant van het linkerveld uh, plaats zal die bal uh, aan de linkerkant nog verder doorgetransporteerd worden. Hij moet doorgedekt worden. En dan is het daar, is het daar Robert Jansen die die bal uh, uh, resoluut achterkomt. En dat betekent dat het gevaar even geweken is. En dat we een hoekschop krijgen voor de OG. Hey, die gaan we nog even bedemen. Kijken of het gevaar natuurlijk gaat natuurlijk gaan opleveren voor het, koel, voor het doel van uh, de naam Kerkman. De achterhoede is zo op zo'n plek gezet door de naam. Dat betekent Kevin van der Zijs achterin neergezet wordt. Met z'n lengte natuurlijk. Om dus de uh, ja, lange mensen af te dekken van uh, onze gezellen. De bal aan de rechterkant van het veld wordt klaargelegd. Dus zetten, het schijtje zijn die, dat die genomen kan gaan worden. Oké, okay, kruis goed voor het doel. En dan komt er een man vrij, maar die komt er volledig verkeerd. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben. Een kleine negatieve terug.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 down you. I need your loving, yeah, like the sunshine. 'Cause everybody's gotta learn sometime. Yeah, everybody's gotta learn sometime. single van alweer enige jaren geleden. Joder, crash it op de Songfox Radio. Met Everybody's Got Learn Sometimes. Een waarheid als een koe. En een hele grote koe.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 Voert. Daarnaast vraagt de politie getuigen te bellen met 0900 8844, 0900 8844. Rob Bossink was ter plaatse en sprak een van de geschrokken bewoonsters. Bij mij is er brand gesticht, in beneden bij de toiletten en we werden... Uh...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 we vriendelijk geweest om onze kopje koffie op het gemeentehuis aan te bieden. Op nou. een borrel. We wachten af. En we gaan naar check de Blauw. En hier is de stand uh, 0-1 geworden voor Bloemendaal. Dankzij Kevin van der Zijs. Het was Tim beren die bal optikte. Kreeg een vrije doortocht door het midden. Schoot goed op het doel. Maar raakte de binnenkant van de paal. En die bal uh, kwam uh, terug. Het was Kevin van der Zijs. Ja, die dus uh, dan onmiddellijk meegelopen was. En die bal uh, keurig intikte. En zodoende staat de stand hier. 0-1 voor Bloemendaal in de 26e minuut.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 In Kennenmeland. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. Gisteren bij Zonvoet op Zaterdag draaide ik al Father and Friends van Ellen uh, Clark. Ditmaal op This Ain't Gonna Work. Even deze een uh, heerlijke plaat, Albert-Jan. Ja, die is een uh, gouden ouwe, hè. Een gouden ouwe, ja. Klopt. Goed, uh, het volgende bericht uh, ligt alweer voor me.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 En we gaan naar Tjerk de Bouw. Maar de strassel komt voor O.G. Het is Sebastian Thomas die in uit de poging deed om het speler van O.G. af te stoppen. Hij haalde hem onderuit in de strassel vertikend. En dat betekent natuurlijk een strassel en een geel voor, voor Sebastian Thomas. Eerst was het wel in de 38, 38, 38 minuten dat hij de bal, niet de binnenkant van de paal de schoot eh, Of op de paal schoot, anders had er een kans geweest. Maar het is O.G. die dus klaar gaat liggen om die strassel te gaan nemen. De man staat klaar. Het scheidsrechter geeft een seintje dat hij, dat, hij genomen, dat hij genomen kan. Gaan worden. Het is aan Kerkman, maar het is concentratiepakt. De er zegt, de bal ligt niet goed. En het is de nummer 4 van, uh, van O.G. Die achterbal. staat. Nummers zijn slecht te zien van uh, O.G. Achter op shirtjes. Dat is uh, moeilijk te zien. Maar uh, volgens mij is het de nummer 4. waar het zullen zelf hier. Komt hij aan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 Pizza bezorgen ook niet de schuld als je ziek wordt van een stukje pizza dat je later opeet. De partij hoopt op een cultuurverandering. Nou, ik hoop ook dat het erdoor komt, want het is uh, vaak te veel eten. Nou, dan kan je dan mooie, uh, zeker als je alleen woont, is het hartstikke handig. Dan neem je wat mee. En dan heb je vol volgende dag nog een rest. Ja, restje. ik vind het toch wel een beetje apart hoor. Gewoon, Jo, in het buitenland is het dan je, normaal. Dan zit je lekker in een restaurant te eten. En uh, liggen er nog een paar aardappels op je bord. Hup, haal er maar weer vanaf. En uh, ja, in en, een zakje en mee naar huis. In het buitenland is het heel normaal. Ja, oké, okay, oké. Okay, nou, voor mij is het nog een klein beetje werk. Maar goed, wat niet is, kan nog komen, hè, zou het zeggen. Door met de muziek bij Zondag in Kennemeland. Hier is Derek in de Domino's en Leila, de lange uitvoering.